Het pad door het woud was smal en slingerde zich tussen de stammen der bomen door. Weldra was het licht bij de ingang achter hen verdwenen en werd het zo stil om hen heen dat hun voeten leken te bonzen, terwijl alle bomen zich over hen heen bogen en luisterden. Toen Bilbo's scherpe onderzoekende ogen wat aan de duisternis gewend raakte, zag hij af en toe zwarte eekhoorns van het pad afschieten en achter de boomstammen verdwijnen ook waren er vreemde geluiden gegrom geschuifel en geren in het kreupelhout en tussen de dode bladeren maar wat de geluiden veroorzaakten kon hij niet zien het griezeligste wat hij zag waren de spinnenwebben donkere dichte spinnenwebben met buitengewoon dikke draden die zich vaak van boom tot boom uitstrekten of verward in de lagere takken aan de beerskanten van hen hingen het duurde niet lang voordat ze het woud even hardgrondig begonnen te verafschuwen... als ze de tunnels van de aardman hadden gedaan. De nachten waren het ergste. In het pikken donker lagen ze dicht tegen elkaar aan en sliepen. Of probeerden te slapen. Hoor je dat, Vili? Ik hoor voortdurend geschuifelen om ons heen. Eng is het hier. En zo donker. Ogen. Het oog ogen. Lichtbleke, bolvormige ogen. Als van insecten. Alleen groter. Veel groter. Afschuwelijk. Wat, Wat? Wat was dat? Vliegmuizen. Reuzevliegmuizen. Ik wou dat we daar vuur konden maken. Dan komen er nog meer. En niet alleen vliegmuizen... Maar ook die rode, grijze motten. Dat heb je gisteren gezien. Kon ik maar slapen. Dan hoefde ik al die afschuwelijke geluiden die mensen niet aan te horen. Probeer het maar. Morgen moeten we weer verder. Ik heb honger. Heb jij geen honger? Wat dacht je? Ik heb als dus niks gehad vanavond. Ik hem. Kan... Zo gehoopt dat die en die toeroen ergens hoogte had. Het eten was en niet te eten. Jaks. En zonder van al die pijlen die we verspild hebben. Oh. Zag je ze weer? Ja, je hebt gelijk. Ogen zijn het. Insectenogen. Afschuwelijk. Dit alles duurde na het de hobbit voorkwam even en even. En hij had altijd honger. En dorst, want ze waren heel zuinig met hun voorraden, die ondanks dat snel verminderden. En naarmate de dagen en nachten elkaar opvolgden en het woud steeds hetzelfde scheen, groeide hun ongerustheid. Dit was de toestand waarin ze verkeerden toen ze op een dag hun weg versperd zagen door stromend water. Dat moet de rivier zijn waarvoor Bejorn ons heeft gewaarschuwd. Het water is erg zwart. Dat wel. Misschien lijkt het alleen maar zo. Omdat het hier zo donker is. Wacht het niet te drinken het in. De vraag is alleen... Hoe komen we aan de andere kant? Vooral zonder dat we ons nat maken. Oh kijk. Er ligt een boot aan de andere oever. Waar, Bilbo? Ik zie hem niet. Waar? we nou niet aan deze kant? Hoe ver denk je dat hij weg is? Niet zo ver. Hooguit een meter of twaalf? Ik kan even jullie een touw gooien. Een, een touw met een haak. Een touw met een haak. Hebben we dat, filie? Ja, wat maar. Pas op. Opzij, Wilbo. Hard gooien, filie. Anders haal je het niet. Eén. Twee. Één, drie. Niet ver genoeg. Nog een paar voeten en is op de boot terecht zijn gekomen. Nog eens, filie. Trek het touw terug. gaat hij weer. Eén. Twee. een, drie. Prachtig. Je hebt haar precies in de boot gegooid. Nu inhalen. Voorzichtig. Ja, hij pakt. En nu trekken, mannen. Ja. Ja. Uh. Uh. Wie gaat het eerst oversteken? Dorin? Ja, dat zal ik doen. En jij gaat met me mee, Bilbo. En Fili en Balin. Meer kunnen er in één keer niet in de boot. Daarna Kili, Oin, Gloin en Dori. En dan Ori, Nori, Biefer en Bolfer. En tenslotte Dwalin en Bombeur. Ik ben altijd de laatste en dat bevalt me niet. Daar moet je ook maar niet zo dik zijn. Maar omdat je dat wel bent, moet jij wachten. En nadat Fili nog een ander stuk touw met een haak tussen de bomen aan de andere oever had geworpen, zodat ze de boot heen en weer konden trekken, kwamen ze alle weldra veilig aan de overkant van de betoverde rivier. Dwalin was net uit de boot geklauterd en Bombeur maakte zich gereed om te volgen, toen er iets ergs gebeurde. Kijk uit! Wat gebeurt er? Opzij, jongens! Oh, kijk nou eens! Ontzettend. Dat schrok ik. Een hert. Zag je dat een gedeelte krijgt! Het is helemaal over een rivier gesprongen. Ik was net uit de boot geklommen. Ik schrok. Help, kijk, Bomber. Bomber is in het water gevallen. Hij verdrinkt. Een touwtorin. Ja, hier, gooien. Vlug. Heeft hij je te pakken? Ja, Trek vreemd, vlug. Ja, let hem hier maar neer. Bomber. Bomber. Hij is dood. Nee, kijk maar. De ja, avond Is het Donder. hey, Hé, wat is wakker? De betoverde rivier. Je kan roepen wat je wil. Help eens, mannen, pak hem maar op. We zullen moeten dragen. Ja. Ja, hoe wil je toch zo stoem zijn? Net wat voor die dik zou. Ja, wat is het? Die zwaar. Ja, toen ja, hey, nog maar lopen. Ja. Horen jullie dat? Horend geschaal lijkt het wel. En geblaf van honden. Jagers? Een jachtpartij bestaat niet hier in dit woud zeker verbinden. Kom, mannen, verder. Kijk, daar herten. Witte herten. Een hinde met kalver. Je boog, boffer. Schieten. Oei! Niet doen. Niet doen. Ze rennen al weg. Hou op niet schieten. Te laat. Ze zijn al verdwenen. Onze laatste pijl. Hoe kunnen jullie zo stom zijn? Nu zijn ook de bogen van net nutteloos. Nou, ga Verder maar weer. Na een paar dagen kwam er een tijd dat er praktisch niets te eten of te drinken over was. Ze konden niets eetbaars in het bos zien groeien. Slechts mossen en kruiden met bleke bladeren en een onaangename geur. Bombeur sliep nog steeds. En ze waren belast met zijn zware lichaam dat ze zo goed mogelijk met zich mee moesten dragen. Aan het afschuwelijke bouw leek geen einde te komen en ze begonnen erg moedeloos te worden. Af en toe hoorden ze een verontrustend gelach en soms klonk er ook gezang in de verte. Het gelach was het lachen van fijne stemmen, niet van aardmannen. En het gezang klonk mooi, maar tegelijkertijd geheimzinnig en vreemd. En ze spoedden zich met alle kracht die hen nog resten voort om uit dit gebied te komen. Op ongeveer zes dagen gaans van de betoverde rivier, nadat ze hun laatste restjes en kruimels gegeten hadden, werd Bombuur plotseling wakker. Hé, hey. kijk nou eens, hij wordt wakker, geloof ik. Hé, hey, Bombuur! Wat is er? Waar ben ik? Is het nacht? Word wakker! Je bent in het bos. Je hebt zes dagen geslapen. Ik heb honger. Oeh, wat heb ik een honger? Alles is op. We hebben niks meer te eten. Oh nee. Oh nee. Waarom ben ik dan wakker geworden? Ik had net zulke mooie dromen. Er was een groot feest aan de gang. Met fakkels en vuren. En er was een boskoning met een kroon van bladeren. Een vrolijk gezang. En oh. De heerlijkste spijzen. Niet te beschrijven. Maar goed ook. Als je niet over iets anders kan praten, kun je beter je mond houden. Prat, opstaan. We hebben je lang genoeg gedragen. Uh, nee. Doe dan! Ik kan niet. Ik ben ook zo honger. Ik heb zo'n honger. Ja, wij ook. Hoek, kom mee. Gaan jullie maar. Ik ga hier liggen slapen. En van eten dromen als ik het toch niet kan krijgen. En ik hoop dat ik nooit meer wakker word. Hé, hey, eens. Het is net of ik daar licht zie schijnen in het bos. Fakkels. Ja, fakkels. Een vuren. Net als in mijn dromen. Daar moeten we op af. Ze hebben eten daarin. Ja, ik ruik het. Heerlijk gebraden vlees. Het bos in. Wat zijn ze nou? Ik zag ze. Ik ook. Elfen zijn het. Honderd elfen. En een boskoning met een kroon van bladeren. Eet een heleboel eten. Oh, wat zijn ze nou? stil is. En de elfen. En ja, doe dan. Schiet dan op. Niet allemaal tegelijk. Ver, meneer Balings... Ga met ze praten. Voor jou zullen ze niet bang zijn. Doe dan. Oh, nee. Ha! -ha! Tom Weg zijn ze weer. Alles pikken donker. Bilbo. Bilbo Balings. Waar zit je? Zoek hem, mannen. Hé, hey, hoe weet. draait nog aan toe, waar zit je? Ik heb hem. Hé, hey, hé. Hey, meneer Balings. Zeg eens wat. Bilbo. Hé? Huh? Hilder. Wat is het? Ik heb net zo'n mooie droom. Allemaal over een allerheerlijkste dier. Ach, lieve hemel, hij is net als Bomber geworden. Hou op! Aan droommaaltijden hebben we niks en we kunnen ze niet delen. Oh, die zijn de beste die ik waarschijnlijk in dit ellendige bos zal krijgen. Kom, hierheen! Er is nu weer een heleboel licht! Niet ver weg! Onder de fakkels en vuren! Hoe de ineens al bij toverslag zijn ontstoken! Kom! Zie jullie, ze... Daar, de boskoning en de elfen. Met groen en witte juwelen op hun graag dan gooit ons. Daar zijn ze. Heerlijk, dat gebraden vlees. Wacht, jullie blijven hier. Deze keer ga ik zelf. Dory, Dory, Pili, De kreten van de anderen klonken al verder en verder. En tenslotte stierf alle lawaai volkomen. En was hij alleen in een volslagen stilte en duisternis achtergebleven. Dit was een van zijn ellendigste ogenblikken. Hij besefte vol wanhoop dat ze tegen de raad van Beorn en Gandalf van het pad af waren gegaan en ging moedeloos tegen een boom zitten. Hij was diep in gedachten over zijn verre hobbithol en zijn voorraden ham en eieren verzonken toen hij een aanraking voelde. Het leek alsof een kleverig stuk touw tegen zijn linkerhand lag. En toen hij probeerde zich te bewegen, bemerkte hij dat zijn benen al met hetzelfde spul waren omwonden, zodat hij toen hij opstond, omviel. Toen kwam de grote spin, die terwijl hij sliep, bezig was geweest hem vast te binden, van achteren tevoorschijn. Hij kon alleen de ogen van het schepsel zien, maar voelde de harige poten terwijl hij zijn afschuwelijke draden om hem heen bond. Gelukkig was hij bij tijds opgeschrikt, want in uiterste wanhoop trok Bilbo zijn zwaard uit de schede en prikte het monster ermee in de ogen. Toen werd het dier razend en sprong en danste, en de poten schopten in afschuwelijke stuittrekkingen tot Bilbo het met een volgende slag doden. Toen viel hij neer en herinnerde zich lange tijd niets meer. Het gewone, vaalgrijze licht van de bosdag omringde hem toen hij bijkwam. De spin lag dood naast hem. En het staal van zijn zwaard was zwart gevlekt. Kom. Ik zal maar eens beginnen met mijn zwaard schoon te maken. Dat heeft het wel verdiend. Een naam trouwens ook. Um, ik zal je Prik noemen. Zo. Nu maar op zoek naar mijn vrienden. Al heb ik geen idee welke kant ik uit moet. Hm. Voorzichtig aan mij. Zullen hier wat meer van die afschuwelijke spinnen zitten? Wacht, ik kan beter mijn ring nu maar omdoen. Zo, dan zien ze het tenminste niet aankomen. Maar wat is het daar donker? Oh, ik zie het al. Spinnenwebben. Een hele boel bij elkaar. je ja, hebben... Laat ze maar niet lang Ze zijn niet zo dik als ze moeten zijn. Hebben de laatste niet zo goed gegeten. Laat nee, ze dood Maak ze opstaande voet dood. Laat ze een tijdje dood. Ik, ik wil weten dat ze nu al dood zijn. Nee, nee, nee Dat zijn ze niet. Nee, nee, Ik heb er net eens in spartelen. Kom net weer bij. Na een heerlijke slaap. Ik zal het je laten zien. De dwergen ze zijn? Die bundeltjes die er aan die tak hangen. Heb oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. ik een geredensnacht tegen die ellendige geweest te beginnen? Stenen, stenen moet ik hebben. Wacht, ik zal ze. Eén, twee. En hier nog één. Ja, goed zo. Kom maar hierheen. Ik zal jullie weglokken, ellendewinnen. Kom dan. Auwe dikke spin. Een leven stuk verdriet. Auwe dikke spin. Ziet wel lekker de kop. Etterkop. Etterkop. Hou maar op. Auwe dikke shitkop, met je dikke buik. Auwe dikke supkop. Zit die buik? Etterkop. Etterkop! Huh? Ga maar op. Ik loop heus niet in jouw suik. de Ik zal jullie. Kom maar! Kom bij! Hier moet hij zitten. Ellendige de Vang Zakken dan! Hieromheen moet ons hebben spinnen. Dan kan hij niet weg. Kolen. Spinnen! spinnen. Sneller. En vlucht hier vandaan, die arme bevrijden. Hij wist dat hij maar heel weinig tijd had voor de spinnijl de brui aan zouden geven en terugkeren naar de bomen waarin de dwergen waren opgeknoopt. Het ergste was om op de lange tak te komen waaraan de bundels hingen en waar bovendien een oude, gemene, vette spin was achtergebleven om de gevangenen te bewaken. Die had de hele tijd in en zitten knijpen om te zien welke de sappigste was om op te eten. Hij was van plan geweest aan het banket te beginnen terwijl de anderen weg waren, maar meneer Balings had haast. En voor de spin wist wat er gebeurde, voelde hij zijn prik en tuimelde Mortibus de tak af. Nadat de hobbit vliegend vlucht de ring van zijn vinger had gedaan, begon hij haastig de sterke, kleverige draden die om de dwergen gewikkeld zaten los te snijden. Doordat ze de hele nacht ingesponnen hadden gehangen, waren ze er slecht aan toe. Sommigen hadden nauwelijks kunnen ademhalen en anderen waren misselijk van het gif dat de spinnen hen hadden toegediend. Helaas was het reddingswerk nog maar half voltooid toen de spinnen terugkwamen, woedender dan ooit. En een en een en dan zullen we hem te pakken? En dan zullen we hem een paar dagen met een hoofd naar beneden laten hangen. Billy, Beaver, schiet op, maak de andere ook los. Ik ga ze te lijf met de zwaard. Brik, doe je best. Hier jij, het kop. Er komen er nog meer aan. Ik zal verdwijnen, voor jullie bij? Ik zal verdwijnen. Ik zal de spinnen weglokken, maar jullie moeten bij elkaar blijven. De om en dan gaan we weer. Kom maar, volgens. Kom maar. Luia, loop! Ettekop. Luia, loop. Door het treiterende geroep van de onzichtbare bilboer in verwarring gebracht... staakte een deel van de spinnen zijn opmars en trok op weg in de richting van de stem. De dwergen drongen ondertussen samen op een kluitje. En terwijl ze een regen van stenen lieten neerdalen, trokken ze met messen en stokken gewapend op de spinnen los om door de omsingeling heen te breken. Maar de overmacht was te groot. En de zaak begon er alweer heel slecht uit te zien toen Bilbo ineens weer op het toneel verscheen en de verbijsterde spinnen onverwacht in de flank aanviel. Hij snelde vooruit en achteruit, hakte in op de spinnendraden, hiel naar hun poten en stak naar hun dikke lijven als ze te dichtbij kwamen. De spinnen zwollen op van woede en sputtelde en schuimde en siste afschuwelijke verwensingen. Maar ze waren doodsbang van prik geworden en durfden niet dichterbij te komen. Ze konden zoveel vloeken als ze wilden, hun prooi ontsnapte hen langzaam maar zeker. En eindelijk, toen Bilbo voelde dat hij geen hand meer kon optillen om nog een slag uit te delen, gaven de spinnen het plotseling op en keerden teleurgesteld naar hun donkere kolonie terug. Oh nee, ik kan niet meer. Vreselijk, wat oh. ben ik moe. Ja. Oh. Het had geen moment langer moeten duren. Echt. Oh. Je hebt geweldig gevochten, Bilbo. Geweldig. Oh, die zonder, zonder jou waren we er nou niet meer geweest, dat is zeker. We zijn je veel dank verschuldigd. Zeer veel. Maar hoe kwam dat nou, Bilbo? Ik begreep er niets van dat je ineens was verdwenen. Ja, onbegrijpelijk. Het ene ogenblik was je er nog en hup, weg was je. Hoe kan dat nou? Nou, ik zal het jullie dan maar vertellen... Ik ben in het bezit gekomen van een toverring. Een toverring. De toverring. De toverring? En daarmee kan je je onzichtbaar maken? Zo is dat. Ik heb jullie verteld over Gollum en de raadsels. Hij had die ring. En ik heb hem toevallig in het donker gevonden. Ah, nou begrijp ik ook hoe je langs hem heen kon glippen... en dat de aardmannen je niet zagen. Alle mensen. Een toverring. En kan die tovering ook zorgen dat we wat te eten krijgen? Oh. Ik ga dood van de honger. De honger ja. Nee, ik ben bang van niet... En we zullen moeten zien dat we zo gauw mogelijk ons pad terugvinden... ...om uit dit ellendige bos te komen. Maar dan zullen we... E Alle mensen. Torin. Waar is Torin? Torin. Ja. Torin. Thorin. Het was een ontzettende schok. Inderdaad waren ze slechts met hun dertienen, Twaalf dwergen en een hobbit. Ja. Waar was Torin? Ze vroegen zich af welk boos lot hem ten deel was gevallen. Tovenarij of duistere monsters? En huiverden toen ze verdwaald in het bos lagen. Daar vielen ze een voor één in een onrustige slaap vol afschuwelijke dromen. Te ziek en te moe om wachtposten uit te zetten of om beurtelings te waken. En daar moeten wij hen voorlopig laten.